Een nieuwe regering vormen met Mark Rutte als premier wordt een stuk moeilijker. De ChristenUnie wil in dat geval niet meedoen. Een motie van wantrouwen in het debat over de uitgelekte notities van de formatiegesprekken steunde ze niet vanwege de coronacrisis. Maar een nieuw kabinet met Rutte als premier ziet ChristenUnie-leider Segers niet zitten. Wij keken naar dat wat er was gebeurd dat er wel degelijk over Pieter de Omzicht was gesproken. Op een manier die, die een uiting is van een oude cultuur die echt wat ons betreft niet deugt. Daardoor wordt het voor Rutte lastig om een meerderheidscoalitie in de Tweede Kamer te vormen, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. Dat hele kleine gaatje dat er voor hem nog was, nu eigenlijk nagenoeg onbegaanbaar is geworden. Want door deze stap van de ChristenUnie is het vormen van een nieuw meerderheidskabinet onder de leiding van Rutte eigenlijk onmogelijk geworden. De VVD heeft nog niet gereageerd. Mensen in Frankrijk moeten vanaf vandaag binnen 10 kilometer van hun eigen huis blijven, want het land gaat weer in lockdown. Niet-essentiële winkels en scholen moeten dicht en er is een avondklok vanaf 7 uur s'avonds. Duurt allemaal zeker drie weken. Er wordt voorlopig niemand meer geprikt met het AstraZeneca-coronavaccin. Gisteren werd besloten om alleen nog mensen boven de 60 ermee te prikken... nadat vijf vrouwen, jonger dan 60, ernstige klachten kregen... die mogelijk een bijwerking zouden kunnen zijn van het vaccin. De GGD stopt nu helemaal om verspilling tegen te gaan... want er zouden per locatie nog zo'n vijf mensen geprikt hoeven te worden... terwijl er 10 tot 12 prikken uit een flesje komen. En de paasvuren gaan net zoals vorig jaar niet door vanwege corona. Dus ook nu geen gezelligheid bij het bouwen van de bult. Geen geur van brandend hout of kniesprunde takken. En geen rooksignalen die rijken tot in Duitsland. Aan de ene kant snappen mensen het. Aan de andere kant wordt er flink gebaald, zeggen paasbultenbouwers tegen RTV Drenthe. Ja, hartstikke jammer. Nou, je moet je er beneden neerleggen. Het is niet anders. En ik kan ook wel begrijpen dat niet iedereen bij elkaar mag komen. Want het hele veld stiet, uh, stiet vol op eerste uh, poorsdag. En dat, uh, ja, dat kan hem niet. Hopelijk volgend jaar de fik weer in. Daar hoop ik ook. Zeker weer. Dat er weer betere tieten komen. Het weer, het is bewolkt. Af en toe schijnt de zon. blijft droog. Het wordt zo'n 8 graden aan de kust... tot 11 graden in de rest van het land. Morgen, paas, zondag dus, opnieuw wolken. Het wordt dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ook gewoon het op zaterdag. In groep 4 had ik alleen maar 9 en tienes. En in groep 6 opeens had ik echt hele slechte cijfers. mijn ouders gingen die tijd ook scheiden. Het voelde echt alsof ik er alleen verstond. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 De mooiste die ik van de jongens van de compagnie, heeft dat zijn ideaal. Maar een meisje uit een dorpje is een is van allemaal. Doe doe doe doe doe doe doe doe doe doe doe doe doe doe doe doe Haar doe doe doe doe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 Van alle meisjes, de mooiste die je kent. Van de jongens van de compagnie, ik dat ze ideaal. Maar een meisje uit mijn trapje is het liefst van. Ik heb eerbied voor jouw vrijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de scholen.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 Bij het pijn dat hij zo lang een meisje had, als stormwind speelt met een enkel blad. Arf kind, zestien lente zo breed, ach wat ligt je hier stil langs de kant van de weg.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 luisteren laat, dan komt er dadelijk weer, zo'n gezellige sfeer. Iets leeft erin wat je niet kunt weerstaan, juist voor zijn simpelheid trekt het je aan. Het heeft geen pretens, wordt door zijn charme bekort. als in het steekje zo oud en gedrukt.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 Zag op het walsritme mee, langs de pleinen en krachten, klinkt het lied van de straat, dat en ieders gedachten een herinnering laat de pleinen en krachten klinkt het lied van de straat. Je kent het slag en met de wacht zing je het elke dag. Zo gaat de persoon van mond tot mond de wereld rond. is met bloemen versierd.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 En op het kamertje achter driehoofd zingen de buurtjes in tertsharmonie, de bieren en symfonie, langs de pleinen en Krochten klinkt het lied van de straat. Dat een ieder gedachten een herinnering laat, langs de pleinen en krochten. Het lied van de straat. Je kent het op slag en met de laag. Denk je het helpen, dag. Zo gaat het verzoend van mond tot mond de wereld rond. We willen sterker.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 Willen we stekkie, een strekkie, en strekkie, en strekkie? Willen we een strekkie van de fuchsia? Hebben we een plekkie, een plekkie, een plekkie? Hebben we een plekkie voor de fuchsia? Het ja, is een makkelijke plant. Hij eet als ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon.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 S'avonds op visite gaan, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuck, ik geef een stekkie van de fucksia. Van de Fuk fuck, fucksia. Ja, dat waren Hetty Blok en Lee Jongenwaard met u Uw Stekkie...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 Als tranen diamanten zouden wezen. Als tranen diamanten zouden zijn. Dan zouden alle straten, heel de aarde, die zal flonkeren van Wel eens op zijn tijd Tranen Van vreugde als spijt Raak je iets Dat je lief is Soms kwijt Dan huil je tranen Van eenzaamheid Als tranen Diamant Zouden wezen als tranen, diamanten zouden zijn, dan zouden alle straten heel de aarde, die zou flonkeren van al de kranen die vergoten zijn. Als je heilen moet gaan. Heilen van vrucht of verdriet, want en iedere weet dat vroeg af laat, het leven niet zonder gaat. Een stuk brood. Toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot. Een paar rom, een edelman voornamen rijk. Die vroeg aan het meisje haar vader. Zijn oog appelt en huwelijkt. Zo werden zij een verloofd paardje. Maar plotseling liep alles mis. De dagloner stroomde in haas en hij moest in de gevangenis.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 Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik Trickwicks wel, want Foxy grijpt zijn kansen. Op oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een dead toe. <laughs> en die wil elke avond daar het dance toe. Ja, ze dans ik heel mijn leven in elke disco, keek op zaal. Ik hoop nog één ding te beleven dat ik de honderd nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n fokstrop niet zo 1, 2, 3 meer gaan.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 die grijpt ze kansen. Oh, Foxy, Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing doen, Ja. Kom aan, schat. Oh. Dank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 En dat met alleen maar mooie, oud holland muziek. En al die mooie muziek die is uh, beschikbaar gesteld door een En ik heb, dan weer, uh, ik heb het dan weer samengesteld als een mooie playlist om voor u te gaan draaien. En zo ook nu de volgende formatie. De zusjes van Tricht met Minnekes, de Orgelman. Er is eens een reuzefeest in een kleine buurt geweest. Het was toen Minecus scherste een zilveren jubileum had. 25 jaren lang was zij orgel-draaiersman. Leve, Minicus, leve, Minicus, leve, Minicus, man. Leve, Minicus, leve, Minicus, kerel, draai haar nog eens aan. S'avonds kwam de stadsmuziek met een Gouden kleurig licht, vrolijkheid op elk gezicht. Leven minikus, leven minikus, leven minikus de orgelman. Leven minikus, leven minikus. En riep dan uit alle macht, lui wie had dit ooit gedacht Gras mij reuzen naar de zin, kom er allemaal maar in Leven minikus, leven minikus, leven minikus de orgelman Leve minikus, leve minikus, kerel draai dan nog geen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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. De zee van Zandvoort is zeer fijn, de zee van Noordwijk mag er zijn. De IJmuiderzee is net als het blauw, in zee daar bruist die zaal. Maar geen zee is zo distincte, als onze Scheveningse zee. Die zit niet zo vol, want die blijven op het strand. Er is geen zee zo diest en gay, als de Scheveningse zee. Daar baat alleen de hoort voor En er is geen strand zo charmant, als het Scheveningse strand. Daar vleurt de bloed van Nederland. Aan onze Scheveningse zee, schijnt zelfs de zon mondijn blazee. Zo'n chique zee die bruist ook niet, maar lispelt geaffecteerd een lied. Ja, menig beweert dat Mengelberg haar dirigeert vanaf het Scheveningse strand met een stokje in zijn hand. En er is geen zee zo die ik, als de Scheveningse zee, daar water leeft de volle volle. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar vlucht de bloem van nee.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 En er is geen zee, zo is als de schepen, zee, daar baat alleen, de hoop vollee. En er is geen strand zo charmant, als het schepen, strand, daar flirtert de bloem van Nederland. Oh, voelt bij, zal rochant Oh, charm, we hebben een herkenbare temperatuur. Grond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 wat een mieze, mieze, rug bestaan. Schipbreukeling, schipbreukeling, midden op de oceaan. Daar is een stip aan de horizon, schip aan de horizon. Zwaai je met je onderbroek, zwaai je met je het. Oh nee, is zal weer weg, oh jee, is zal weer weg. Weg, weg, weg.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 gaan sterven, kameraden, op het onbekende strand. Schipbreukeling, schipbreukeling, wat een mieze, mieze, miezerig bestaan. Schipbreukeling, schipbreukeling, midden op de oceaan. We worden op gehitsen, eindelijk gered. Eindelijk gered. Ja, weer een stukje van Ja Zuster, Nee Zuster... met het nummer Schipbreukeling. En daarvoor hoort u nog een stukje van Louis Davids... met De Scheveningse Zee. En de volgende artiest is Antoon Gerard Theodor...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 omdat het tegen vieren, zoals morgens tegen vieren, omdat het dan pas echt gezellig was. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen, en kwamen kwam altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een slokje komen, maar eventjes, dat werd een hele nacht.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 De nacht is het veel te kort. Omdat het tegen vieren, zoals morgens tegen vieren, omdat het dan was echt gezellig wordt. Ik had al vaak gezegd het wordt een late. Ik had al lang gehoord de hoogste tijd. Maar al die kreten mochten toch niet baten. Er zaten al weer mensen aan het ontbijt.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 Het is altijd veel te kort Vandaar het tegenvieren, vieren Zo'n morgens tegenvieren. tegen vieren tegen Vandaar het alles echt gezellig wordt Een vogeltje dat je vroeg Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort Vandaar het tegenvieren, vieren Zo'n morgens tegenvieren. tegen vieren Wat van plan en het komt erop aan dat we tijdig deze aanslag zien te keren. Het pierement, wat zo vaak als onschuldig vermaakt ons bekoord heeft, dat willen ze veren. Als van Damsterdamse grachten.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 werkelijk dat ontnaam Stierf alweer een brokje Poëzie van Amsterdam Toelaat de orgels met vrede Alles klinkt onze bee Tot degene die daar ooit moet beslezen. Het is hier toch al zo saai, zo vervelend en taai dat we kunnen